Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de Heide bij Heerlen zijn twee doden gevonden. Waarschijnlijk was er een steekpartij. Het incident gebeurde rond half één. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Er is op dit moment niemand aangehouden. De lidstaten van de Europese Unie lopen samen elk jaar 50 miljard euro mis door btw-fraude, dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money, na een inventarisatie van meer dan 60 journalisten in de EU-lidstaten, Zwitserland en Noorwegen. Er wordt onder meer gesjoemeld met groencertificaten en andere energieproducten, ook is er fraude bij digitale diensten als apps, games en video. De fraudeurs maken misbruik van de regeling dat bedrijven uit verschillende EU-landen onderling geen btw hoeven te heffen om de handel te bevorderen. Op de Duitse tv noemde eurocommissaris Moscovici de fraude moreel en ethisch onacceptabel. Het Openbaar Ministerie begint een rechtszaak tegen de grensrechter van de Haarlemse voetbalclub Geel Wit. Die sloeg eind maart bij een ruzie op het veld de doelman van tegenstander Uno uit Hoofddorp bewusteloos. Het slachtoffer liep een hersenschudding op. Het OM vervolgt de grensrechter voor mishandeling. Het aantal misstanden op de werkvloer, zoals schijnconstructies en uitbuiting, is vorig jaar toegenomen, blijkt uit het jaarverslag van de inspectie van Sociale Zaken. Die kreeg vorig jaar ruim 7600 klachten, 500 meer dan het jaar ervoor. Vaak gaat het over oneerlijke praktijken, zoals onderbetaling, of over werknemers die niet in Nederland mogen werken, maar dat wel doen. Volgens de inspectie komen de misstanden deels door de krapte op de arbeidsmarkt. Dan tot besluit het weer. Wisselen bewolkt, vooral in het noorden, kans op een bui, soms ook wat zon en het is 10 tot 14 graden. Morgen bewolkt en geruime tijd regen. En dan wordt het 11 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A9 ook maar richting Amstelveen, tussen knoopend kooi meer en Akersloot, 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Be honest again, but well, it came kind to of feels good. Though my back hurt and it rains, it rains and it rains. Screw England, well, we'll be the young and insane. Cause it's part of the game, and the dreams are the same, are the same, always the same. So look at the heroes in the Liverpool rain. I'll stick by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 de kosten en